Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De complotdenker David Eijk komt Nederland niet in. Het kabinet weigert hem toegang. De Brit zou dit weekend spreken op een demonstratie in Amsterdam... maar het kabinet is bang dat het daar uit de hand zou lopen. Hij is vooral bekend van zijn theorie dat de wereld wordt bestuurd door buitenaardse reptielen. En Forum voor Democratie is een van de organisatoren van de demonstratie. Leider Thierry Baudet spreekt vaker over deze theorie. Ik geloof dat we worden door... By... A global conspiracy of evil reptiles. Ja, het komt niet vaak voor dat iemand toegang tot Nederland wordt geweigerd. Twee zwarte Amerikaanse radiopresentatoren hebben de rechten van de slogan White Lives Matter gekregen. Ze willen voorkomen dat anderen geld kunnen verdienen met die tekst door bijvoorbeeld t-shirts. En de slogan is ontstaan als reactie op de protestbeweging Black Lives Matter. Die strijdt weer tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen. En de politie in Rotterdam maakt zich grote zorgen. Jongeren worden steeds vaker verdacht van extreem geweld in die stad. De afgelopen jaren waren drie van de tien verdachten in die zaken jonger dan 23 jaar. En dit jaar is dat 4 op de 10. Het gaat om allerlei smerige klusjes die jongeren moeten oplossen voor criminelen. Dat kan zijn het schieten zelf of het plaatsen van een explosief. Het kan ook zijn het maken van het explosief. Want vaak zijn het zelfgeknutselde vuurwerkbommen. Het kan ook zijn het regelen van de vluchtauto of de vluchtscooter. Het van tevoren scannen van de omgeving of tijdens het plaatsen op de uitkijk staan. Jongeren worden vooral lekker gemaakt met grote stapels geld. En ze worden dan via social media benaderd voor klussen. En de jongeren hebben vaak geen idee wie de opdrachtgever is. En Britse bounty haters kunnen opgelucht ademhalen. Snoepfabrikant Mars haalt als proef de chocolaatjes met kokos uit de Celebration dozen. Dat zijn die rode boxen met gemixte chocolaatjes erin, zoals Snickers en Milky Way's. En een hoop Britten laten de bounties links liggen. De kokoshaat is daar al langer een ding. Vorig jaar mochten Britten alle ongegeten chocolaatjes na de feestdagen terugbrengen. En dat zorgde voor een flinke lading bounties. Krijg je nog het weer? Het blijft de rest van de avond regenen. Het koelt af naar zo'n 11 graden. Vannacht is het droog. Morgen begint het met buien. En later kans op zon, dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, tussen knap het Watergraafsmeer en Amsterdam over Amstel... is de verdraging ongeveer een half uur. De weg is daar dicht. Je kunt beter omrijden over de A1, de A9 en de A2.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 De brandstof die verzorgd wordt door de priester. En wie zit er aan het stuur? De duivel. Het heeft alles te maken met een stukje verslaving. En het heet The Devil's Road. Welkom bij dit derde uur. We gaan straks met Michel Tuip praten van Lorem Ipsum. Want die komen met een nieuwe single. Lessons in Living. Maar we hebben natuurlijk ook nog een beetje, dat, een beetje die muziek met dat ravelrandje. Bijvoorbeeld de nieuwe single Fassi. Of beter gezegd... De laatste van Pom, Pussy Rock uit Amsterdam en just good enough. Dat heet Tupperware 3. Of Tupperware 3, hoe je het noemen wilt. Uh, eerder hebben ze al een EP uitgebracht. Dat heette Waze Groot. Dat uh, was eerder dit jaar, dus, dus dat hebben ze al uitgebracht. En uh, deze uh, single Feast. Nou ja, single. Ik weet niet of het echt een single is uh, geweest. Die komt uh, van een uh, van uh, laatste album, uh, Feast. Het is het titelnummer wat je hoort.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 Nou, ik, ik, ik denk, uh, wie kwam eigenlijk met het idee om Hong Kong Garden te uh, Beter, is, yeah. uh, beter. Peter is het geweest. Oh, beter is de dader, dus. Uh, Susie in de Banshees, yeah. ja. Yeah. Ja, Maar hij heeft er dus ook wat mee, begrijp ik uit, uh, uit jouw uh, jou mond, uh, team. Ja, klopt. Ja? We doen ook een cover van uh, Susie in de Banshees, Hong Kong Garden. En uh, daar is Peter mee gekomen. En die doen we eigenlijk al vrijwel vanaf het begin. En dat is eigenlijk ook nog ja, een van onze favoriete covers om te doen. Uh -huh. Althans, ik vind hem erg leuk. Ja, ja ik ook.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 Ja, nou ja, hij heeft toch wel uh, uh, aardig de knuppel in het hoenderop gegooid... ...of beter gezegd uh, gebroken met een beetje die stijl waar hij vroeger mee, mee te maken had. Uh, hè? De drie J's, want dat, dat, dat, dat is zijn verleden. Klopt, ja, daar is hij best wel van losgebroken. Ja. ja. <laughs> um, nou ja, de EP, uh, gaan, die, gaan die ook vier nummers tellen of uh, doen ze er stiekem uh, één of twee extra erbij? Nou, surprise, surprise. Dat worden er ja. vijf. Ah, kijk. <laughs> dat dus ja. worden er meer. Ja. Eentje extra. Een ja. eentje, eentje meer. Ah, dat, dat, dat is om de feestvreugde, denk ik, een beetje te verhogen in dat opzicht. Absoluut. Ja. Ja. <laughs> um, belangstelling nog uit het land, of niet? Um, nou, kunnen we dat verklappen? Ik weet het niet. Ik weet niet of we... We spelen in ieder geval... Um,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 Oké, okay. uh, we gaan hem uh, maar laten horen, denk ik dan. Hè. Uh, morgen, uh, nou middernacht, dan is hij uh, te volgen, denk ik, zomaar. Ja. En welke streamplatform? Uh, alle streamplatforms, mij. Ja, ja, echt uh, uh, overal waar je maar kan bedenken. Spotify, Deezer, iTunes, uh, Apple Bandcamp. Store, Bandcamp, alles. Duidelijk. Apple Music. Ja. Nou, dan, ga, dan gaan we hem uh, laten horen. Hier is uh, Lorem Ipsum met Lessons in Living.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 The Memories. Yeah. <laughs> Ten or none, it's just begun. It goes crazy. Drove me into the ground While you said you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 Waste of Time. Dat is het laatste nummer van vanavond. Just don't no need te talk your night. Won't go for a walk on. A summer cloudy day.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 Sit my mom!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 wij we gaan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 En hey jullie um, Allereerst even, um, hoe vonden jullie het? Ja, ik, vind het, ik vond het echt superleuk om hier gewoon uh, te staan. Het, ik ja? vind het zo knusleuk ja, bereid. Ja, ja. Echt zo ja. leuk. Ja, en ik hou uh, van akoestische uh, zetten. zetten dus, ja. Ja. Ja. Ja. Huiskamerconcert is dat wat ja. voor jullie? Ja, ja? voor mij wel. Ja, nou, dus misschien... Ja,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 Ja, want uh, wie komt dat niet tegen in uh, de liefde en uh, noem maar op? Uh, ja, daarom. Ja. Ja. Uh, is dat ook het, uh, het uitgangspunt van het liedje schrijven van jou? Ja, ik manier? heb dus inderdaad heel veel nummers geschreven... wat een beetje gaat uh, inderdaad huh? over vriendschappen, uh, liefde. Ook back together trouwens, maar dat is meer in een positievere zin. Huh? <laughs> um, maar uh, ik ben nu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 Loud. All will